Het vers 19. We hol ets asher lo, liasse de volgende regel, pri tove, je karet, we ju slachtba is. We ets like, en elke boom, asher lo, ze pri, die nu geen goede, goede vrucht. Zal geven. Interessant is in de hele getal. Zegt men niet eh, geven of maken. of Zegt men eh, zal niet doen. Doen. Ja? Um, dus een vrucht doen. Maar we vertellen dus. Dat jij dat even ziet. Hoe dat. Nee, Heel het hele getal uh, dat gebruikt. Dus, en elke boom die geen goede vrucht geeft, uh, die karet die zal afgesneden worden, of afgehakt worden, wil bij en zal uh, gegooid worden in het vuur. Nou, wat betekent dat? Binnen de mens. Dat, ja, elke handeling, dus elke uh, man dat bij jou opkomt. Hè, of man betekent, hoeft niet altijd te... Uh, wij weten dat man kan opkomen om kwaad aan te trekken. Ja, dat is ook een kracht wat men vraagt om aan te trekken, zoals Bilan. Ja, de grote bielaam die, ja, die in het Torah die kracht wist aan te trekken van boven, van de klipot, van zeer hoge klipot, klipot om allerlei kwade daden te verrichten. Het is ook een gigantische, gigantisch grote kracht. Het misbruik van... De, de, de, van wat er zeg, uh, creatief moest zijn omwille van het geven dat kan men ook geweldig gebruiken, misbruiken en dat, dat zegt u ook dus dat uh, elke iets, dus elke kolom de boom die de mens um, aantrekt maakt bij zichzelf en ook het licht hochma aantrekt, de vruchten van die boom aantrekt, dan, maar dan uh, omwille van het ontvangen voor zichzelf. Dat zegt hij. Uh, uh, is het goed om afgesneden worden, zo'n boom zichzelf? om af te snijden dat bete en gooien dat in het vuur. Dat betekent, niet niet, uh, betekent duidelijk wat het is, om dat vuur, wat is vuur, om dat te verbranden. Vuur heeft te maken natuurlijk met... met de bina in de linker in de linker in de linkerlijn duidelijk maar betekent dus eigenlijk kan je zeggen zo so dat um, als er een verkeerde man is wordt opgetrokken Beneden. Dus moet je dan waken om geen uh, verkeerde maan, eigenlijk verkeerde maan, onzuivere maan omhoog te brengen. Want dan, dat daardoor, daarmee creëer je dan de slechte boom... in jezelf. En alles wordt gesproken, alles wat Jezus zegt spreekt, waarover, uh, is alleen maar de innerlijke krachten in de mens. Daarin kan je dan... een goede boom, een slechte boom... alles door de intentie van de mens... Uh, is intentie goed, dat is het... bouw je binnen jezelf een, een goede boom. Is, een boom is net zoals als je dan... een mens, een doorsnee zou zien, de mens. Dan zou je zien, of uh, een anatomische, anatomische foto bijvoorbeeld... ...van het zenuwstel, zenuwstelsel. Ja, dan zie je, kan, zie je van de, in de mens... ...ja, zie je dan allemaal... bijvoorbeeld een wervelkolom. En al deze zenuwen... ...die zijn ook aangehecht... Uh, ...ook aan de... ...ja, ook aan de... ...aan de wervelkolom... ...en uh, overal het hele... ...zenuwstelsel loopt... ...net als takken... ...net uh, als een boom... ...kan je dat zien met takken, met uh, bladeren of zo, so, bladeren so. en dan aan de uiteinden, aan, aan de uiteinden van die zenuw, overal zijn uiteinden van die zenuw, zenuw, ik, takken. Daar zit dus de, de kracht van van, de, van het licht, of ja, van de elektriciteit, of de zenuwimpulsen impulsen, Zo is het ook een beetje zo als een beeld, kan je ook zien geestelijk is het precies, een beetje zo kan je dat zien, geestelijk zo, net zoals het zenuwstelsel, zo kan het ook het, zo als wij zouden kunnen zien geestelijk van binnen. Dan zouden we ook zo we zien, zouden kunnen zien dat elke handeling die de mens eh, verricht, dat of dat, dat, dat een, een soort boom wordt van binnen naar kracht en geestelijk ook opgebouwd daarmee en dat kan goed zijn dat kan gaan uh, goede of uh, hoe kunnen we dat zien wat betekent goede goede boom betekent dat de kilim worden gevuld met licht ja gevuld uh, betekent kilim ontvangend licht en wat betekent en ook ervaren, dan de, de mens dat ervaart het licht. Wat betekent dat het uh, slechte boom? Betekent dat gogma wordt aangetrokken. Ja, via, we zeggen dat, via linker, linkerlijn ofzo. Wordt aangetrokken naar beneden. En de linkerkant is is vuur ook heet. En dan wordt het, wordt het gevoel, gevoel is dan dat het donker is, Duisternis. Duisternis betekent dat de middelste leen is alleen het licht. Alleen in de middelste leen kunnen wij licht ervaren. In de rechterleen ervaren wij alleen maar uh, um, het licht van Hashem, maar, zo, maar niet onszelf. In de rechterleen. Het is geweldig zo. Dat is... Chassadim, alleen maar Chassadim. Alleen ligt Chassadim en niets anders. Maar het is niet ik. Waar ben ik dan? In de linkerlijn, alleen in de linkerlijn voel ik mezelf. Voel ik die ijs, voel ik de vuur. Het vuur dat aanwaait, aankomt. lijend van boven via de binavond. En. Maar die. Kan ik niet blussen. Ja, het is licht. Maar ik ervaar het als, als duisternis. Kijk nou hoe geweldig als iemand. Uh, kan je ook zien bijvoorbeeld iemand in woede is. Het is mooi om te zien. Ja, soms ja. Je, oh, ja niet mooi, ik zeg maar. Soms de krachten kan je dat zien. Kijk, die Otello die dan wurgt. Die desdemona. Ja. En som, met zo met zo'n pathos. Weet je. En zo kracht, het is, uh, het is mooi om, het is prachtig om te zien, die, die, die, die krachten die komen dan in de, in door de linker vleugel, natuurlijk niet uh, door de geestelijke krachten, maar dan door de citra agra, maar dat is dan de linkerlijn Maar dat is dan, je ziet wel de, de ogen branden, maar dat is wel gogma, het wel de wijsheid, of uh, zekere kracht zit wel geweldige, wel, geweldige kracht. Maar het is de kracht, uh, vernietigende kracht. En alleen in de middelste lijn, steeds naar de middelste lijn trekken. In de middelste lijn hebben wij, ah, dat is de schepper. Alleen in de middelste lijn kunnen wij de schepper, echt de schepper zien. In de linker... Sche, in de linker in de rechterlijn, oké. Okay, het is wel het licht van de, van, van de schepper, maar waar ben ik? Duidelijk. In de middelste lijn, wie treft elkaar? Ik en Hashem. Ik en licht. Dat is alleen in de middelste lijn. En de rechterlijn, lichtman zonder ik. Ja, zonder ik. Duidelijk. Het is geweldig. Het is, dat is wat ook bijvoorbeeld een beetje religieuze mensen ook een beetje zo ervaren. Natuurlijk ervaren ze wat. Ze hebben ook het gevoel van, ja het is zo heerlijk, zo geweldig, Hashem houdt van mij. Eerlijk, net zoals een, een baby zit, zo aan de tafel, zo met zijn voetjes, zo en onder de tafel, zo, zo bewegen zichzelf. En dan, hey geweldig, zo pa hier, ma hier, en zij Hij voelt zich zo heerlijk, heerlijk zo met pa en ma. Maar, maar onzalig waar is, uh, wat is het, en voelt zich, zo is het uh, so ook in de rechterlijn. Het is nodig, als beweging tussen maken in het geestelijke werk, steeds naar rechts moeten we dat doen. Maar dan hebben we al kracht opgemaakt, rechts, dan moeten we hier naar links. Iets van links, want in links tref ik mijzelf. Zoals ik ben, zoals ik ben. Eigenlijk, In linkerlijn kan ik mijzelf aantrekken daar de krachten dat ik kan zien mijzelf zoals ik ben, op elk willekeurig moment. Maar het is ook niet genoeg, moet ik erg kort daar zijn, want altijd moet ik dan rechts een beetje erbij zijn. Maar in de middelste lijn, als ik de krachten heb rechts en links gedaan, dan kom ik door de middelste lijn, voor ik word getrokken naar de middelste lijn door, door Hashem. That is the middlestalein. The middlestalein is the Torah. The middlestalein is they all the only krachten van tot Yeshua. There another one in the middlestalein. Thereum we Yeshua niet erfart. We Yeshua niet aneemt. What what what what is your middlestalein? Ik zou niet weten hoe hoe kom je tot de middlestalein zonder Yeshua. Zer et et gewoon um, must, kan niet anders hoe kan je dat komen anders and daar anders, wat anders bleef de mens tussen die twee krachten in Zoals bijvoorbeeld een orthodoxe, zoals bijvoorbeeld Joden. jood zit altijd in die twee of niet in de rechts en links hij zit in de in de krachten die dus uh, Komen, komen, ja afkomst, komen van rechts en links. Dus van buiten is hij, van buitenkant omhult hij zichzelf met, met gesset maar van binnen zit ongecorrigeerde linkerlijn. Ruim. Of, kind, of een kind zit van binnen, duidelijk. Ik heb ook veel gezien, orthodox, of het een kind is. Dat groot, ook met een baard, maar net een kind. Of, begrijp je, of iemand die dan van buiten uh, heeft opgebouwd zoals chassadim, goed zijn voor de mensen, etc. Maar van binnen is een wolf. Dat heb ik ook meegemaakt. Veel van bijvoorbeeld die, die rabbijnen, die, die weten niet van de middelste lijn. Van buiten heeft hij dat geleerd, de Torah, de, de, de Talmud. Ik zeg alleen de, naar krachten. Dat is alles in een mens wat ik vertel. Maar makkelijker, makkelijker om dat naar van buiten te vertellen. Uh, in in het algemeen aspect zie je. Probeer nou een doorboren, door, door door en een orthodox. Probeer dat. je is geen sprake van. Niemand komt naar binnen. Hij laat niemand naar binnen. Hij weet niet eens hoe die is. De kilim zijn absoluut niet, niet gecorrigeerd van binnen. Alleen van buiten, lavoes, alleen buitenkant wat een beetje wat met die boeken aangeleerd is, of van kind, kindertijd is aangeleerd. Dat is wat ze doen. Like, Ook oh, precies hetzelfde voor traditioneel christen. Precies hetzelfde, alleen buiten jasje. Wat het, ja, je, je, dat allemaal wat ze, wat ze hebben geleerd, dat is van. Maar correctie van binnen wordt niet, niet gedaan. De middelste lijn, dat is de, dat is de toestand van waarbij die beide in de in juiste verbranding komen. En alleen in de middelste lijn kan kom je komen tegen Yeshua en jezelf, Want in de middelste lijn hebben we ook die goed. Dat ben jij. En je trekt mal goed ja, samen met de jesot. Jesot is als het ware de locomotief. Ja, het locomotief. En de malgoed is net als een, als een wagonnetje. En die trek je dan naar de ketter. En verbind je dan met de ketter. En dan een grote, of locomotief, of een, of een wat wij noemen dat, zoals hij dat is zoals zegt, over een boom. Ja, de boom. Die beelden die dan. En dan heb je dan de, de wortel en de kroon van de boom. De, ja, de boom heeft ook een kroon. Dat is allemaal. Kan je dat hebben? De kroon van een boom. Dat kan je alleen hebben door de verbondenheid met Jezus. Anders heb je geen kroon. Heb je geen kroon, heb je geen vruchten. Uh, het vers 20, kijk, het werk: iedereen moet van je van jezelf het werk doen, ja? iedereen kijk, het werk is het belangrijkste van alle van alle van onze studie. Ja? Niet, niet het leren is het belangrijkste, maar het, wat je doet jouw werk aan jezelf. Dat is belangrijk, het belangrijkste. We zien het wel. Het, het, zij doen al 3000 jaar, maar werken niet aan zichzelf. Helpt het? Uiteindelijk de boom met de slechte vochten wordt afgehakt. Dus hij kan niks meer bereiken. Precies. De boom wordt afgehakt. Dus... Betekent, je je, je het, het is niet opbouwend, het zal geen, niet is niet bestendig en het zal dus niet uh, leiden tot het eeuwige, eeuwige bestaan. Dat zal, je dus geen, uh, dat zal de mens dus niet tot, tot volmaaktheid brengen, want de Hashem heeft de mens gemaakt om uit, aan het einde van de rit, om, elke dag is een beetje een einde van de rit, maar in het, in het bijzondere aspect, maar dan om uiteindelijk één zijn. Net zoals Hashem één is. Begrijp je? Die veelheid moet de mens tot eenheid brengen. Ja, Hashem is één en in mijn waarneming, in mijn beleving, moet ik het gevoel hebben dat ik één ben. Eigenlijk dat is ook hetzelfde, en alles wat mij niet, alles wat mij afbrengt, om één te zijn. En één kan je zijn door de middelste lijn. Alleen te volgen de middelste lijn. Natuurlijk, rechts, links is werk, kan niet anders. Maar dan komen we door de middelste lijn. Alleen in de middelste lijn kan ik de schepper aantreffen. Waarom? Wie weet. Of wie kan zeggen. Het is, ja, is geen. Uh, geen uh, Zegt men in school. En, uh, ja, maar. Waarom. Waarom alleen in de middelste lijn Kan men de schepper ontmoeten. Wat is de schepper. Licht. Hoe komt. Hoe komt het licht naar beneden. In de persoon? Via welke leen. Hoe, hoe komt het licht naar de parsoef? Via welke lijn? Altijd via de middelste lijn. Alleen, het komt zo via de middelste lijn. Altijd via de middelste lijn. Nee, eerst nee, rechts, links doet de mens. Maar het licht, ik heb je goed opletten. Altijd moet je weten waar we, waar we het over hebben. Spreken we van de kant van de kilim, van de mens. Of we spreken van het, van het licht. Licht weet niet van die rechts en links... van de komedie wat de mens moet doen. De mens moet die komedie... De mens moet het... De mens kan niet anders door rechts en links... om de twee krachten zijn in, in het heelal. Maar... de uh, orja Schaar... Welk, wat zijn de krachten? Dat zijn ook net zoals kilim. Zo, Oké, okay, maar het licht... Nee, maar wij spreken van het licht. Licht heeft geen klie. Het licht komt altijd... via de middelste lijn naar binnen... Hij kent geen. Precies, erg goed. Er goed. Want licht kent geen scheiding. Orge Sadim en Orge chokma. Het is de mens die dat proeft. De mens die smaakt de chin sferot. Het licht kent op zichzelf niet. Het is een enkelvoudige licht. Uh, kent geen ken, ken verdeling. Alleen maar één. En in hem is Chochma en is Chassadim verweven. Het is één. Het kan niet, kan niet scheiden van elkaar. Bij de mens, bij de kelim, is het wel zo. Dus in de kelim moeten we wel zo rechts, links. En daarna midden rechts, links. En daarnaar Dat is het kakilim. Op die manier gaan we dat... Um, maar het licht gaat alleen maar van boven naar beneden. Altijd permanent. En permanent... Zijn onze middelste lijn bij ons weten of niet? Weten wij we dat of niet? Ervaren wij dat of niet? Ligt altijd via onze middelste lijn permanent ons vult. Ja? Via de middelste lijn. Alleen het zo, het is zo, kijk, het komt van, van boven naar beneden. Alleen we moeten kilim hebben. Hebben we kilim alleen maar voor negie? Alleen maar het onderstel. Wat gaat gebeuren dan? Goed kijken. Als wij alleen maar kilim hebben, goed, gewoon openhartig. Als wij alleen maar kilim hebben, alleen maar net zo goed is zodat. Alleen maar klein, alleen klein partsofje, Alleen maar onderstel. Maar niet lichaam en niet het hoofd. Naar Dan wat komt het? Licht komt altijd via boven, via de middelste lijn. Alleen maar nefers komt het. Ja? Hoe komt het? Hij komt dan eerst naar beneden. Naar welke klinie? Naar je En dat mag goed, we zeggen dat mag goed als puntje. En het is net of die, net of het uh, komt naar, en dan is het de bodem. De bodem is dan Jesot. Of Jesot, jesot met, een, met een mag goed daaronder. Als fundering. Als het ware. En. Wordt weergekatst, net zoals fonteinprincipe, ja. Wordt weergekatst. Van de bodem, waar naartoe? Naar de zijkantjes. Van ons, van onze kant, gaat het dan dus als weergekatst. Maar weer. zware keling. Huh? Oké. Okay. Maar dan wordt het weer Dan wordt het van... Het ja schaar dat komt eerst naar boven. Ja? Via de middelste lijn. En dan gaat het weer kaatsen weer omhoog naar die netzige licht, Allicht, wij spreken niet van de. van de. van de. van de Kilim zelf. Ja? Zo, op die manier wordt gevuld uh, ook de. Ook de zijkanten worden ook gevuld met licht. Wij spreken nu van vulling, met vulling van het licht. Ja, als er nou een parsoef heeft, laten we zeggen, katnoet, heeft nehi uh, in gagat verkregen. Dan gaat het licht weer altijd zo via de middelste lijn naar die soot. En dan gaat hij dan weer hetzelfde. Uh, naar netzigen hoort eerst. Omdat je gaat terug. En terug. terug euh, wanneer het terug als het ware gaat. Als weerkaatstelling. Gaat het zich. zeg dat? Spetteren. Net zoals het gevoel. Net zoals het spetteren hier. Gaat het niet rechtop. Als een één kolom. Een één stroom. Maar dan gaat het naar de. Naar de En dan. ...de kracht is er nog... ...om nog hoger te gaan... ...via de middelste lijn... ...omdat... ...er zijn kanalen al... Nou. ...en dan gaat hij dan... ...naar Tjeveret... ...via de middelste lijn... ...en dan gaat hij weer naar... ...naar Gesset en Gora... ...en zo ook... ...wanneer het weer nog hebben... ...negen, negen spheerrot... ...dan gaat het ook nog... ...naar de daad... ...via de middelste lijn... ...het nog een... ...krachtige... ...krachtige... Uh, krachtiger manier van het binnenkomen van het licht ja, wordt. En in ervaring van de mens, omdat die kilim heeft. En dan gaat het, net zoals de. Kijk, hoe dieper is een put, hoe. Ja, hoe. Ja, hoe dieper, of diep, hoe dieper is een. Hoe hoger is een waterval, hoe krachtiger uh, gaat het ook naar beneden. Ja? Het is precies hetzelfde is met de kilim. Zijn er negen kilium dan? Gaat het ook dan op die nog, die nog weerkaatst, tot de daad? En dan gaat het ook weer naar Gogma in de bina van de kilium. Dus altijd, het licht komt altijd via de middelste lijn. Ja, correcties doen we altijd rechts, links. En dan komen we tot de middelste lijn. Maar het licht doet het via de middelste te beferiam takirotam daarom naar hun vrucht, vruchten zullen zal jullie hen uh, herkennen of leren kennen duidelijk hij bedoelt niet uh, de mensen hij bedoelt niet anderen natuurlijk is het ook uh, indirect kan je ook zeggen dat het ook in het algemene aspect kan je ook bij het is duidelijk dat, het ook uh, uh, dat hij ook uh, bedoeld wordt, maar hij spreekt alleen maar van één mens. Dus aan jouw handelingen van binnen, kan je dan zien, oh, herkennen of die, of die vrucht geven, of die goede vruchten, of die goede bomen zijn, of die slechte bomen zijn. He? Alles is in één mens. Dus jouw hand, jouw daden moeten ook aan jouw daden, dat is jouw vruchten. Kan je zien, er, zien of, of de die, die boom goed is of niet. Of de maan goed was, in zuiverheid werd door jou omhoog gebracht. Of niet. Nee, hoe kan ik weten of mijn. Hoe kan ik het meten? Ja, dat mijn man. Wat ik omhoog doe. Verzoek. Kosher is. Nee, Allemaal vragen wij iets. Ja, ik wil dit. Ik wil dat. Ik wil dat. Wie, wie. Dat? Iedereen doet het. Maar. Als. Ook bewust wat jij doet. Je vraagt iets. Of jij verlangt wat is vragen. Maar je hoeft niet met je mond uit te spreken. In jouw hart. Hashem hoort jouw hart. Wat, je, wat, jou, wat jouw hart wil. Hashem luistert alleen naar het hart. Goed opletten. Niet naar, dit, naar, de mond, naar het mondje wat je zegt. Altijd naar je hart luistert. Niets anders. Erg zelden is er iemand die met zijn mond kan iets uitspreken wat zijn hart voelt. Het is altijd... Uh, een, een valse beredenering hebben we met onze tang. We kunnen alles mooie woorden uitspreken, maar als het hart niet ermee gaat, dan is het een, het betekent het niets. Hashem luistert alleen maar naar het hart. Heel? Daarom, het gebed moet van het hart komen. En natuurlijk daarna, uit het haard, Waar gaat het naartoe? het gebed, altijd omhoog, ja of niet? Het gaat omhoog. Waar naartoe? Naar, het mond, naar de mond. En dan de mond moet de, het hart, de bewegingen, de, redenier, de intenties, de bedoelingen van het hart, moet de mond aanpakken, moet vertalen naar zijn taal, de taal van de tong, woorden. Ja? De taal van het hart is wensen, gevoelens. De enige krachten die de mens niet altijd onder woorden kan brengen. In de regel absoluut niet kan onder woorden brengen. Dat is niet nodig. Maar dan de mond, als het komt door de mond, dan moet de mond moet ook dat kunnen uh, uitspreken. Als de mond het niet kan, of dan is het ook niet zo belangrijk, want Hashem luistert naar het hart. He? Maar als men dat nog vanuit de mond kan doen in zuiverheid, dan natuurlijk, dan wordt er dan extra dimensie ook toegevoegd. En de mond is maar goed, dan wordt het maar goed, hij is maar goed. Van het hoofd wordt het dan getrokken, het oor, uh, uh, en, enzovoort. Dus aan, aan hun daden duidelijk, aan hun vruchten, oftewel aan hun daden zullen jullie hen herkennen of ken, leren kennen. Lo 21, Lo Kol haomer li Adoni Adoni, Yehovah baMalchut Shashemaim, ki im to be mei god be in God's presence. Look what he says he says. Lo kol kol haomer nit eider di Adoni Adoni, mijn heer, mijn heer. Jouwobam al-Hushamaim zal komen tot het koninkrijk der hemel. Ki im hause, maar alleen heidi die doet de wil van mijn vader die in de hemel is. Nou, hier zien we dat het. Dat van Jeshua echt. Vader, God te maken, of iets, een, af, een Godsbeeld van Yeshua, dat is dat het niet natuurlijk niet de bedoeling was, ook van Yeshua zelf, want hij bracht de wil van Hashem hierop aard. Hij bracht het koninkrijk der hemel met zich mee, anders zou geen mogelijkheid zou zijn om het, om, ja. Om het koninkrijk der Hemel hier te laten komen, anders dan bekleed in, ingebed in het lichaam. Dat is wat uh, de Zoon betekent: de Zoon van Hashem. De Hij hey, die brengt, de ziel die brengt, alleen de ziel kon het brengen, één ziel kon brengen dat aan andere zielen äh, de Reding... en niet äh, direct, direct van de schaduw. Natuurlijk alles kwam van alleen van de vader. Maar via de, duidelijk, via de zoon. Want anders, hoe zou de vader zich kunnen manifesteren? De vader is licht. Ook hoe zou hij die, die zich kunnen manifesteren aan de kilim? ...avioed hebben. Welke regenschappen zo zijn? Eigenlijk en daarom, en daarom nog steeds dit, die gebeden die het Joodse volk nog doet, nog steeds, zijn... Uh, uh, ...vinden de weg naar de schepper niet. Eigenlijk Waarom niet? Begrijp je wat het is? Het is alles aan hen gegeven, maar dan omdat... ...zij hadden die... Die, die profeet, waarover die Moshe had gezegd, niet aanvaardt, dan, hoe kunnen ze dat, dan, beloofde, het, uh, de beloofde, uh, het beloofde land binnenkomen. Nog steeds, ze zijn ver, ver, ver van, van het beloofde land. Absoluut. Waarom? Omdat, uh, omdat, men kan niet anders uh, van de Vader, dus van Hashem die in de hemel is, het licht ontvangen. Er is geen uh, anders dan via Yeshua. Eigenlijk anders dan via die, die hoge klikketter aantrekken naar zichzelf. Anders, want anders bestaat er geen verbondenheid. Hoe kan je dat met het licht? Hoe kan je dat uh, iets wat de wens om te ontvangen is, ontvangen van de wens om te geven? Onmogelijk, er is geen medium om dat te ontvangen. En ik begrijp het niet, dat zij zo blind blijven. Dat zij zo'n grote heren hebben, zo'n grote hoofden hebben zij. Duizenden jaren. Ze begrijpen niet dat dit dat de enige weg is. Het is zo onvoorstelbaar. Nou, huh? in de Kabbalah gevonden over uh, Yeshua? Huh? Wordt ook niet uh, gesproken. In de Kabbalah wordt niet gesproken over Yeshua. Kabbalah, goed opletten. De Kabbalah spreekt in de verborgen taal. ...in de taal van geheimen... ...en iemand moet komen... ...tot die geheimen... ...via de Torah... ...zelf... ...het is niet... ...dat de Torah... ...je kan dat niet... je uh, zegt zo... ...je kan niet de de, zeg je dat, de... ...de parels... ...doen op een... ...neusje van een... Zeg je dat, ...van een varken of zo... Ja, ...dat kan het niet doen... ...betekent... Een mens moet eerst voorbereid zijn, alvorens hij kan de redding zien. Om Jezus te zien, moet je eerst de weg volgen. De, weer, de, de weg van een, een, ik kan zeggen... Dus kom je zelf aan aan de trein, je precies. Precies. Ieder moet zelf komen tot dit geheim. Dat geheim is onthuld. Alleen men heeft het niet genoemd bij naam, omdat anders heeft het geen zin. Jij moet het ontdekken. Er is geen, jij moet ontdekken via de bevatting van jou. Jij moet komen tot deze kracht. En dat zit, zit helder duidelijk in alle aanwijzingen over de ketter steeds niets anders over de ketter, de kroon. Steeds overal alles wat men vertelt over de kroon. Daar zit de kracht van de yeshua Wordt de naam niet genoemd, maar wordt wel gezegd. Kijk, men, men kijkt alleen maar, men denkt alleen maar aan Jeshua, dat het een vlees is van de mens die komen, kwam. Hier joden zien het alleen maar als een, als een eh, de mensje. Nou, Zo'n lichaam, een mens kwam met een paar deetjes Terwijl Yeshua betekent redding. Redding. En redding komt via de ketter. En als wij straks zullen wij ook in de nachtlezen, zullen we leren de gebeden van het gebedboek. Je zal, je zal versteld gaan wat, zoals wat uh, daar staat, wat ook wat. Ari ons vertelt over de gebeden. En gewone gebeden die dagelijks Jood spreekt uit van duizenden jaren. Daar staat helder, voor, absoluut, voor, uh, voor in vele plaatsen staat het uh, heldere, uh, uh, heldere aanwijzing. Ook het woord Yeshua in alle verbanden staat het daar. Jouw help staat het, jouw hulp Hashem. Mogen jouw hulp komen, staat het. In alle, in, benen, in, benen, in vele gebeden staat het. Mogen het jouw hulp komen. Hoe is het in het Hebreeuws? Hij zegt, mogen jouw Yeshua komen. Ja, staat het overal. Mocht jouw Yeshua komen. Dat zegt mij. dat zegt jo, Terwijl hij duizenden jaren die niet gelooft in Yeshua, maar steeds staat het in, de, in het gebedenboek dat nog door de grote vergadering, daar nog waren de, de echte laatste uh, uh, profeten die, die, de hoge profeten, de laatste profeten nog waren. Dat werd opgesteld, dat gebedenboek. En daar van die tijd nog, dus iets van 500 voor, voor Yeshua nog. 500 jaar, zo'n beetje, uh, laten we zeggen, van, uh, pak weg, van nog voor, voor het, uh, voor het, uh, voor, het, uh, voor het geboorte, voor de geboorte van Jezus. Daar staat het overal, dat, dat mogen, mogen we jouw Jezus ontvangen? <laughs> mogen we jouw Jezus, mogen we jouw hulp ontvangen? Dat, maar, joh, dan vertellen dat, dat met een, mogen we jouw hulp ontvangen? overal in, in het gebedenboek, in het Sidur, waar staat hulp, in het, in het, in de hele taal staat Yeshua, staat zijn naam, niets anders. Duidelijk. Maar dat, dat willen ze niet zien, of dat kunnen ze niet zien. Duidelijk. Hoe kom ik dan aan, dat is een erg goede vraag, dat elke, elke Jood, die dan steeds uh, uh, die, die zou mij zo'n vraag stellen, waar heb, je dat, waar heb je dat gelezen in de Kabbalah, dat Yeshua de Mashiach is? Ja, dat Yeshua de, de Redder, Redder is, et cetera, et cetera. Terwijl overal staat het geschreven. Maar, maar zij hebben geen ogen, het staat ook geschreven, zij hebben, hebben, hebben geen ogen om te zien. Zij hebben geen oren om te horen. Zo so zegt ook Yeshua. Eh? Ja, zij vertrappen. Zij vertrappen de Yeshua. Zij vertrappen Yeshua in zichzelf. Zoals ik steeds zeg. Ik zeg niet zij, ze, omdat ik... Meen ik dat in alles in een, in een mens. Dat ik, ook ik ben degene die vertrapt Yeshua, Ook ik was degene die Yeshua heeft heb, uh, laten, overle overleveren. Ja, niet, niet omdat ik alleen Jood ben, maar elke dag hebben wij nog steeds uh, handelingen of ideeën, of uh, wanideeën, of allerlei gedrag waarbij wij Yeshua overleveren. Elke dag. Oké, okay, we corrigeren ons, hè. dat is onze weg, omdat wij allemaal... Gelim zijn, geen ziel behalve Yeshua is, is bestendig om niet te zondigen. Ja, terwijl in de Joodse uh, literatuur dan maken, geven ze een indruk dat de mens uh, kan niet uh, sommigen die zijn zo helig zo dan terwijl zelfs uh, Shlomo Amelach, de koning Salomo zegt ja, uh, eenzalig het zesher als ze het overloeien, er is geen rechtvaardigheid in het land, überhaupt in de wereld, die zo uh, goed doen en niet zondigen. Duidelijk. Alleen via Yeshua kunnen wij door onze, al onze zonden heen komen om ons te verbinden met degene die niet gezondigd heeft. Duidelijk. Want alle anderen hebben gezondigd. Moshe, gezondigd, de, de Torah vertelt ons over de fijne, zeer subtiele zonden van Moshe, ja of niet. Hij sloeg tegen de, tegen de rots in plaats van te spreken tot de, de rots. Andere dingen heeft hij dan uh, gedaan, die, dus die fijne natuurlijk dingen, die voor ons, uh, voor gewone mensen, is het heel erg, maar voor hem, voor zijn niveau was niet. He? Iedereen, geen mens is die op aarde ooit geweest was, en ooit zal zijn, die niet zou zondigen. Je zou niet. Eigenlijk. Het is, en dat komt omdat, niet alleen zijn verdiensten zijn aard was zo. Omdat zijn ziel kwam van zo, zo niveau. En wat hij, waarom hij uh, nu en dan ging bidden, ja we hebben al gezegd ja daar ging ergens een berg, naar een berg bidden bidden omdat hij kwam in het lichaam betekent en omdat hij alle negen onderste sfeerot van de ketter in zichzelf had opgenomen, dat betekent dat alle zonden heeft hij op zichzelf gelegd, maar niet gezondigd omdat hij is ketter zelfs de negen onderste sfeerot ja, van hem, die zijn negen onderste van de ketter dus betekent geen aviuut aviuut ketter ketter kan niet zondigen begrijp je de ketter kan niet zondigen maar verdragen wel verdragen omdat het is al behoort tot kilim. Ja? het behoort ketter is al niet meer het licht aan de ene kant is het net als licht omdat het geen aviuut heeft licht heeft ook geen aviuut aan de andere kant is het al is het al een, uh, uh, de eerste manifestatie, de wens van het geven in de schepping. De gochma is al de wens om te ontvangen. Alleen is het nog niet, de, de klikogma, alleen het is nog niet uh, echte wens om te ontvangen. Maar de echte wens om te ontvangen, de volwassen, wel, wens om te ontvangen is maar goed. Maar de kogma, het is al, al, al, al, al wens om te ontvangen. Moshe was um, uh, dat. natuurlijk is ook een wens om te ontvangen. Stond tussen die twee. Maar Ketter is, is nog geen wens om, de Ketter is de wens om te geven. Het is al geen licht, maar het is wel de wens om te geven. Dat was iets zo. Daarom. Hoe kan je dan komen tot het licht dat absolute geven is? Ja, eigenlijk niet eens de wet, maar het gewone geven. De eigenschap van geven. Goed opletten, want er is een verschil. De eigenschap van geven, goed opletten wat ik probeer te zeggen. De, de eigenschap van geven, dat is het licht. En ketter is de wens om te geven. Iedereen hoort het? Wens is al de schepping. Want de schepper heeft geen wens. Wens is al... Wat betekent wens? Ik heb een wens. Als iemand zegt ik heb een wens, betekent tekort. Dat weet ik of niet. Wens betekent dat ik iets heb dat, ik, dat, ik dat, dat mij ontbreekt. Anders zou ik, zo ik dat geen wens noemen. Echt niet? Dus de keter, keter betekent wens al wens. Wens betekent dat het al een schepping is. Behoort tot de schepping. Maar dat is wel de wens om te geven. En geven is licht. Zie je? Een geweldige, geweldige combinatie we hebben we in kliketter. De kliketter is de wens. wens om te geven. Wens behoort bij de schepping en geven behoort bij het licht. Die twee. Geen andere klie heeft dat. Hoe kunnen we dan de egen, ons verbinden. En maar goed, een uh, sof? En mag, uh, en goed en sof. Ook, ook, ook absolute eigenschap van geven. Alleen daar zit in de maar goed, een sof. Zit organisch zit ook een vorm van. Klie, als het ware, zo een vorm van wens. Maar ook daar zit alleen maar een wens om te geven. De prototype, oké, maar er is nog geen wens om te ontvangen. Het zit wel... Nee, het zit... Later. Denk bij jezelf en niet proberen dat anders... Waar zit ik nu en waar zit jij nu? Je moet niet mee halen van mijn planeet, waar ik nu zit, waar ik vandaan haal en nu moet ik dan donderen naar op de tafel. Het is erg voorzichtig... Met de vraag stellen, dat moet passend zijn, dat moet wel in dezelfde, van dezelfde origine zijn. Dat is erg fijn. Zo moeten we dat doen. Want kan je afbrengen, want het is zo dun waar ik het over heb. Het is zo vervlocht, vervlocht. Door de grofheid. Zo vervlocht. Dus ver, vervliegt het. Dan moet je erg voorzichtig met de vraag, wat bij jou opkomt, voorzichtig, maar dan zie je het dan, hoe geprobeerd dat. Dus de, de, de, wens om, de wens om te geven, dat is dan de ketter, wens om te geven, wens is van de schepping en geven is van het licht, eigenschap van het licht. Hoe kan dan, hoe kan, hoe kunnen, hoe kan de mens, alle, elke mens behalve Jeshua. Hoe kan de mens zich verbinden met het licht dat de wens om te geven, dat, dat, sorry, dat alleen de eigenschap is van het absolute geven, van het absolute geven, is geen wens. Want Mal goed, goed van eens is nog geen wens. Wij we spreken van wens. We hebben geen andere woorden om te zeggen om daarover te spreken, maar, maar goed. Een sofis is alleen maar het, alleen maar eigenschap van van het licht, alleen ten opzichte van uh, het licht zelf, het licht heeft in zichzelf als het ware twee, twee subtiele vormen. Hij hey, ja. hoe, hoe is hij hey, en zijn naam. Maar dat is allemaal één. Het is niet iets, iets dat scheidt zich van. Hem. Deelig. Maar hoe kan dan een mens die de wens, absolute wens om te ontvangen is? Geen mens heeft in zichzelf wens om te geven. Geen mens ooit, noch Moshe, noch Shimon Bar Yochai, noch Arië, laat staan iemand anders, had in zichzelf intrinsiek enige vorm van de wens om te geven. Ze moesten, ze moesten het allemaal opbouwen, via de middelste lijn, duidelijk. Omdat, hoe kan dan de mens, welke dan ook, uh, die de wens om te ontvangen is, zich verbinden, verbinden met de eigenschap van het absolute geef. Eigenschap, dus geen kli, alleen maar eigenschap. Dat betekent puur leven, leven ga je en de bron des levens, leven des levens. Geen lie. Hoe? Door gebeden. Vergeten maar, hoe kan je dan door gebeden, gebeden, welke gebeden je met een mens uitspreekt als die? De mens is altijd de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen via de wens om te geven. Eindelijk. Want. De wens kan zich verbinden alleen met de wens. Alleen met de dunnere wens. Eindelijk. En niet de wens. Hoe kan een wens te kort zich verbinden met het licht dat volmaaktheid is? Door welke medium? Door welke substantie kan men die bij elkaar brengen? Ja of niet? Hoe kan men dood verbinden met het leven? Er is een medium, er is geen medium. Precies hetzelfde, de mens kan je niet verbinden, de mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf, kan je niet verbinden met de eigenschap, de eigenschap van het geven, dat geen klees. is. Nou, zo'n Hashem, de schepper, Kadosh Baruch, heeft zo'n mooi bedacht, zo'n manier om in elke wereld, in elke wereld, dat via de keter dat doen. Right? In Adam Kadmon is precies thesel, daar zit nog, dat Yeshua zit, in Galgalta is Yeshua, ook Yeshua, dat is nog natuurlijk voor Yeshua, maar dat de kracht, het idee van Yeshua zit daar, alleen Yeshua moest alleen in de menselijke gedante hier komen, om het over te brengen aan de mens, en niet via, en niet alleen, de ketter van Adam kan worden, duidelijk, daarom, daarom heeft Hashem, heeft zo'n constructie gegeven hier, dat de mens, hier, de wens om te ontvangen, moet zich verbinden, absoluut, geen andere manier, of moet zich, zich verbinden met, de ketter, in elke toestand, met de ketter, in elke ketter is Jeshua. Ja? Waarom is ketter, elke ketter, heet Yeshua, elke ketter heet hulp, hij heeft redding, is redding. Waarom? Redding. Omdat de ketter is de wens. En wens kan zich verbinden met de wens. Alleen de wens om te ontvangen is een lagere wens. Ja? Zware wens. En de wens om te geven is lichte wens. Fijne wens. Dus de mens betekent, de vier stadia, de onderste, die verbindt zichzelf met de, klie, de klieketter, met de wens, wens tot wens, kan, met de wens om te geven, en dat is de wens, en daar zit het geven, uiteindelijk, de mens verbindt zich niet met het geven, de mens Duidelijk in zijn geestelijk werk. Zeer bijzonder belangrijk. Wat ik nu het laatste onderwerp. Over die verbinding. Dus de mens. De wens de mens, bevind, de mens kan zich. Uh, verbinden alleen met de, met de wens. Daarom was het nodig. Om een. Een, uh, een mens. Laten hier afdalen. Uh, de Mashiach. De, de redder. Laten hier afdalen. In het lichaam. Om. Om te geven aan de mens de overeenkomst naar regenschappen. De mens tot mens. Wens tot wens. En als de mens zichzelf verbindt met Yeshua, met de ketter. Uh, in elke toestand. -to dan in de ketter door jouw verbondenheid met de ketter. En altijd is de weg naar de ketter open voor elke mens. En voor elke mens absoluut. In elke toestand. Dan, door de verbondenheid met de ketter, ontvangt de mens ook de eigenschap van... Goed opletten wat ik probeer te zeggen. is de eerste keer ooit. Door, daardoor ontvangt de mens ook de eigenschap... Ja, van de, de wens... De, de, nee, niet de eigenschap, de wens om te geven. En nu de mens in de ketter heeft nu de wens verbonden zichzelf, die verbonden zichzelf heeft, met de wens om te geven, nu heeft die in de ketter, verbondenheid met, de vader met het licht, dat het de eigenschap is, van het absolute geven, waarom? Nu is er wel, een draagvlak, een overeenkomst naar eigenschappen, alleen via de klikketter, hebben wij, verkregen wij, de toegang tot de vader. Waarom? Dan hebben we de overeenkomst naar eigenschappen. Iedereen begrijpt wat ik zeg. Probeer het meerdere malen. Dat stukje. Doornemen. En mediteren daarover. Dat alleen via de ketter. In de ketter zit wens. Ik kan mij verbinden met de wens. Want dat is wens tot wens. Ik alleen verdun ik mij. Ik verdun alleen mijn wens. Van vierde stadium naar nul. Dat kan. Want alles komt van de ketter. Ik, dan kan ik ook terug, dan kan ik me verbinden met de ketter. Maar dan, als ik verbonden ben met de ketter telkens, op dat moment, verkreeg ik ook de wens om te geven. Anders kan ik, geen mens kan, op geen manier kan je leren geven. Geven kan je alleen maar in verbondenheid met Jezus. Ja, met de klieketter. Het is zo eenvoudig en zo geniaal en zo... Uh, ik heb geen woorden daarvoor. Ik heb echt geen woorden daarvoor. Om, om het gewoon weer te geven. Maar dat moet je ervaren. Dat. Je kan niet op de les mijn ervaring... Eh, want jij moet het werk doen. Ik mag ook niet mijn ervaring laten blijken. Van mijn ervaring laten beleven jullie. In die zekere mate wel, maar... Anders niet, want jij moet het zelf, het werk doen moet je zelf. Maar dan, begrijp ik op die manier, en dan via de kliketter, verkreeg ik dan samen met de kliketter, met mijn verbondenheid met Yeshua, verkreeg ik ook zijn wens, niet mijn wens. Geen mens heeft, had, heeft op zichzelf intrinsiek de wens om te geven. Alleen de kliketter heeft het. En elke kliketer is, is, is, is, is Yeshua. Dan via de kliketer ontvang ik ook de wens om te geven. Alleen dat. Dus niet mijn wens om te geven. Niemand kan geven. Kan ik geven? Heb je een kabbalist gezien? Yeshua ooit het eh, Shimon bar Yochai, iemand anders of Ari die kon geven. Allein for verbunden verbundenheid with Yeshua. Oksimon Baruchai, he noemed not Yeshua by nam daisy Yeshua, this man, Yeshua is Nazareth, so as men say. He always spreeks from Yeshua, maar hij said, niet, said, he said, he said, he said, he said, he said, Het is he said, he said, dat uh, niet, onder niet wilde dat uh, doen om dat uh, in, in ongenade te vallen bij de ja, bij Joden. Nee. Voor hem was het Yeshua. En is Yeshua is de kliketter. En nee. wij verbinden dat ook Yeshua met, met de Mashiach. Die ook de kliketter is. En in principe zeg ik niets, geen woord over iets wat niet in de Torah staat. Het is niet iets dat ik, wat ik zeg wat niet, alleen is de, de tijd gekomen nu dat het ont, onthuld wordt aan ons, gewoon deze eenvoudige verbondenheid tussen de kliketter, Yeshua uit Nazareth, de verbondenheid met hem en via hem met de eigenschap van het leven.